Dood. dat gebeurde in de provincie Balochistan. Konvooi van de militairen werd geraakt door mortiergranaten en daarna openden de militanten het vuur. Wie er achter de aanslag zit is nog onduidelijk. De Zeeuwse politie heeft een hennepkwekerij opgerold die verstopt zat onder een bedrijfspand in Ierseke. Onder de betonnen vloer werden 1600 plantjes gevonden. De kwekerij was zo moeilijk toegankelijk dat de gemeente een sloopbedrijf inhuurde om de vloer open te breken. De eigenaar van het pand in Ierseke is aangehouden. Het weer vannacht neemt de wind flink in kracht toe en wordt het ongeveer 7 graden. Morgen begint droog, maar later komt er bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap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 I can take you higher Oh, I'm on fire Sometimes it's like someone took a knife Baby edgy and dull Cut a six inch valley through the middle of my skull Night I wake up with the sheets soaking wet On a freight train running through the middle of my head And you Who am I desiring? Oh. bij PIVOL Radio aflevering 759 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen Songs of Love and Change. Asher Queen geeft op zaterdag 21 januari, zondag 22 januari geeft hij optredens in Dordrecht. En zaterdag begint het om 8 uur, zondag om 2 uur s middags. En voor verdere informatie kan je naar utopiaradio.com. En uh, ja, prijzen natuurlijk, wil je alle twee concerten, want het zijn twee verschillende concerten, is het 35 euro. En in de voorverkoop 20 euro. Goed, tot, tot zover. Het Asher Queen in concert A, A Great Spirit, dat gaat het allemaal heten. Wij gaan door met uh, Wings of Comfort van Kerani, kerani.nl. Deze vrouw maakt hele mooie muziek. Veel uitstekers hier. Van Al Groemer Khan En Emin Corrado Van Level New Earth Records Tot ons gekomen via Osho.nl Ja, en dan zijn we bij het Laatste nummer gekomen Van deze aflevering van Peaceful Radio 759 Hier op ZFM Zandvoort De playlist die kan je terugvinden Op de website van ZFM ZFMZandvoort.nl En dan ga je naar info. We gaan afsluiten met This Moment van Morten Jort Bol van het helemaal Phoenix Muziek. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit New Age Muziekprogramma. En wat mij betreft graag tot de volgende week dag.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 De Arabische Liga stuurt voorlopig geen nieuwe waarnemers naar Syrië omdat het er te onrustig is. Minister Clinton ontkent dat Amerika betrokken was bij de aanslag op een Iraanse kerngeleerde. De man kwam vandaag in Teheran om het leven bij een aanslag met een magneetbom op zijn auto. De afgelopen jaren kwamen verschillende Iraanse kerngeleerden bij bomaanslagen om het leven. Iran sprak eerder het vermoeden uit dat de Israëlische Veiligheidsdienst erachter zit. Huisartsengroepen die nieuwe huisartsen laten solliciteren voor een vestigingsplek doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit documenten van zorgverzekeraars die in het bezit zijn van de NOS. Maandag gaf de NMA, de Landelijke Huisartsenvereniging, een miljoenenboete omdat de vereniging de vrije vestiging van huisartsen zou belemmeren. VGZ en Mensis zeggen dat niet de huisartsen, maar de verzekeraars uiteindelijk het besluit nemen of een huisarts zich ergens mag vestigen. In Os is een negenjarige jongen zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Hij heeft volgens de politie verwondingen over zijn hele lichaam. De jongen zou illegaal vuurwerk hebben afgestoken en ligt in het ziekenhuis. In Pakistan zijn 14 militairen in een hinderlaag gedood. Dat gebeurde in de provincie Balochistan. De van de militairen werd eerst geraakt door mortiergranaten en daarna openden de militanten het vuur.